Uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Voor het voorzitterschap van de PvdA hebben zich behalve het Kamerlid Hans Spekman nog twee kandidaten gemeld. Dat zegt een woordvoerder van het partijbestuur. De voorzitter van de Groningse PvdA, Piet Boekhout, is een van de nieuwe kandidaten. Wie de andere kandidaat is wil de woordvoerder van het partijbestuur niet zeggen. Tot vandaag konden geïnteresseerden zich melden. De komende tijd gaat een commissie bekijken of de kandidaten geschikt zijn... Mogelijk komt er een ledenraadpleging. De PvdA zoekt een nieuwe voorzitter na het aangekondigde vertrek van de huidige voorzitter Liliane Ploemen. De Europese beurzen staan vanochtend op een behoorlijk verlies. De AIX opende lager en staat nu rond een verlies van 1,5%. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden ook. Analisten denken dat de teleurstellende resultaten van de G20-top, donderdag en vrijdag, beleggers negatief hebben gestemd. Op drie basisscholen hebben vanochtend alleen maar mannen voor de klas gestaan. 45 mannelijke PABO-studenten en 45 mannelijke HAVO- en VWO-scholieren gaven speciale lessen. De PABO's in het ministerie van Onderwijs vinden dat er op basisscholen te weinig mannen voor de klas staan. 85% van de basisschoolleerlingen heeft een juf. Kinderen missen zo mannelijke rolmodellen, stellen PABO's in ministerie. De actie op basisscholen in Scheveningen, Utrecht en Zwolle moet ertoe leiden dat meer jongens kiezen voor de opleiding tot meester. De BRICS-landen zijn bereid om landen in de eurozone financieel te steunen. Dat heeft de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken toegezegd aan IMF-directeur Christine Lagarde. De BRICS-landen, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika willen alleen steun bieden via het IMF. Volgens minister Lavrov heeft het geen zin om geld te stoppen in het Europese noodfonds EFSF omdat je dan de oorzaak van de problemen niet oplost. Het weer bewolkt een overwegend droog. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij Afrit Rotterdam Centrum de rechterrijstrook dicht. Er staat een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, dus je ja. begon met een cursus. Wat ja. was dat van cursus? Een workshop taart te decoreren. Oh, ja, ja, ja. ja, gewoon de basisworkshop om, uh, om marzipijn taarten te maken. Ja, dus je doet veel met marzipijn begrijp ik? Ja, marzipijn en fondant. Oké, okay. ja. wat, wat smaak je daarvan?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 Bijna fondant, dus die kunnen de kinderen zelf opeten. Ja, dat is wel heel ja, leuk. Ja, ja. En je maakt dat allemaal zelf met de hand. Dus ik maak ze alles zelf met de hand en ja. alles wat in de ja. taart zit is eetbaar. Ja, ook geweldig. Ja. Ja, ja. ja, dus uh, als er een uh, taart gestapeld wordt, normaal gesproken worden er dan van die plastic stokjes ingestoken, dat noemen ze dowels, zodat de taart niet instort als je hem gaat stapelen. En ik doe dat allemaal met chocoladestokjes, zodat uiteindelijk oh, oh. toch alles eetbaar ja. is. Oh, zelfs die stokjes. Ja. Met stapeltaart bedoel je met lagen. Lagen, ja. Aan de onderkant en dan steeds een hoger. Correct. Hoe hoog he? kan dat van een stapel?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 Ja. ja, wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat ze.. <laughs>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 La vie Marie Sibère. Oh, hey.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 Maar ik poetsier zelf heel veel en dat is meer klei en dat is echt handwerk. Daar kan je eigenlijk geen, geen vormpjes voor gebruiken. Nee, nee. en de, degenen die de cursus volgen, die kunnen dus misschien kiezen of ze in het platte vlak bijvoorbeeld iets met hartjes doen om uit te steken. Of dat je iets, bijvoorbeeld een roosje maakt wat driedimensionaal dimensionaal is. Ja, dat kan wel. Alleen um, marsepein is uh, op basis van amandelen.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 3D poppetjes 3D, wat klopt. je zei. Okay, ja, klopt. dus het is een beetje verschillend. Dat is verschillend, ja. Omdat je gewoon ja. in, in drie uur niet de tijd hebt om het uit te laten harden. Ja, maar logisch. je kan wel inderdaad roosjes erop boetseren. Die, die staan. Zolang het niet te hoog is, kom je wel een heel eind met marsepijn. En fondant kan je ook wat dunner uitrollen, waardoor het allemaal net iets fijner wordt. En dat kan je met marsepijn niet, anders gaat het scheuren. Ja. Um, dus, dat, uh, ja, dus de 3D taarten, daar, daar geef ik niet echt een workshop in.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 In, zeg maar? Ah, je mag. Nou, uh, Bomba. Mm -hmm. Is erg in. Weet je wel, het klauwtje uh, ja, met ja, de gele sorry. muts. Um, Hello Kitty. Heel ja. veel gevraagd. Ja. Nijntje. Ja. Ook erg veel. En voor de jongens heel veel cars. Mm -hmm. Thomas, de trein. Um, ja. Nou, dat zijn wel een beetje... Ja, prinsessentaarten. Ja. He, prinses oh ja, Lily Vee, geloof ik, ja. heet die prinses. En uh, die, die, dat elfje van, uh, goh, hoe heet het, Tinkerbell. Ja. Uh, nou ja, goed. Dat zijn wel een beetje de meest gevraagde taarten. Ja. ja, ja. Die boetseer je dan zelf helemaal gelijkend? Ja, allemaal? die boetseer ik ja. helemaal gelijkend. Ja, klopt. Laat ze ook een K3 taart voor iemand gemaakt. Die helemaal was ja. ja. van K3 met de K3 poppetjes ja. erop. En uh, ja, ja dus dat is echt heel leuk. Goed. Voetbaltaarten, hele voetbal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 Estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto, tanto que algo me dice que en tus ojos queda je estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto. Te gustaría volver, es que no puedes vivir sin no el calor de piel, y no ha cerrado muy bien, en tu corazón, es que siempre sucede cuando se acaba un amor, me dice que en tus ojos queda llanto, te estoy conociendo ahora, en es que yo te tanto, conociendo tanto, pero tengo la sospecha de Maar muy bien en tu corazón Es que Cuando aprender Para vivir. Hay que aprender a vivir ja.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 En uh, er komt uh, over een maandje een hondje bij ons wonen. Wat, uh. Dus dan hebben we het daar ook weer druk mee. Dus dan gaan we lekker wandelen. En uh, dan wordt dat de ja. volgende hobby. Ja, natuurlijk. En met de kinderen samen. Dan we ook wel eens uh, iets communiceren. Helpen die wel eens een beetje...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 Drie en vijf. Oh ja, dat is echt ook zo leuk ja. dat ze dat helemaal vinden. Ja, doen, ze zien het de... echt als kleien. Ja. Ja. En uh, ja, het is alleen wel, ik geef ze een stuk Marshappijn. En dan na uh, drie minuten dan, dan denk ik, waar is de Marsepijn? En dan hebben ze dat stiekem opgegeten. <lacht> <lacht> dus er zit nooit zoveel over de taart, maar ze eten het gelijk al op. Ja. Maar goed, dat, uh, dat hoort er ook bij, toch? Ja, <lacht> bijvoorbeeld met Sinterklaas zit ik te denken, dan heb je dan ook bijvoorbeeld iets dat je iets met Sinterklaas maakt of met kerst of met Pasen, speciale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 Give it one Take on That's Proven, the mina shema Sakai, the Sakai, the mina shema Sakai, the mina shema Sakai, the Sakai. vishu are the oral etabi, vishu are the oral etabi, vishu are vishu